Het ritme van Zandvoort ook op de... ...onderhandelingen over het pensioenstelsel met aanvullende eisen. De vakcentrale wil dat de risico's van de pensioenfondsen... niet alleen bij de werknemers wordt gelegd, maar ook bij werkgevers. FNV-voorzitter Jongerius, die met werkgevers en kabinet... al een principeakkoord had bereikt, stond onder druk van haar achterban. Bij het uitzetten van vreemdelingen gaat nog steeds veel mis... Volgens de commissie Integraal Toezicht Terugkeer worden uitzettingen vaker geannuleerd omdat de uitgeprocedeerde vreemdelingen zich met geweld verzetten. Ook gaat er veel fout bij de organisaties die bij de uitzetting zijn betrokken. De registratie van verkeersdoden schiet tekort, vinden Veilig Verkeer Nederland en de SWOV. Ze reageren op het aantal verkeersdoden in 2010. Vandaag werd bekend dat vorig jaar 640 mensen omkwamen in het verkeer. Dat is een daling van 11%. Het Instituut voor Verkeersveiligheidsonderzoek en VVN twijfelen aan de cijfers... en vragen om een analyse en pleiten voor een betere registratie door de politie. De Internationale Organisatie voor Migratie, de IOM... heeft bijna duizend mensen geëvacueerd uit Misrata in Libië. Onder hen zijn vooral arbeidsmigranten uit Ghana, de Filipijnen en Oekraïne. Vrijdag haalde de IOM al 1200 gastarbeiders uit de stad weg.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 Op het terrein van een tankstation langs de A16 bij Dordrecht is vanavond een vrouw doodgereden. Ze liep na het afrekenen naar buiten, werd geraakt door een vrachtwagen en overleed direct aan haar verwondingen. De vrachtwagenchauffeur reed na de aanrijding door. Het weer, het is vannacht vrij helder, de temperatuur daalt tot 7 graden. Morgen opnieuw zonnig, het wordt 19 tot 23 graden.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 een voorbeeld noemen. Het eerste gesprek wat we hebben gehad, dat was met een viertal vertalers, die waren mm -hmm. bezig met de revisie van een uh, vertaling van de complete Bijbel in het Quechua. Dat is een taal die in de Andes door onder andere mensen van Indiaanse, Indiaanse afkomst mm -hmm. gesproken worden. Een uh, moeilijke taal, omdat er heel veel woorden achter elkaar aan uh, gebreid worden.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 Mozes interviewer die net door de Rode Zee oh, is gegaan ja. en droog aan het land komt en dat dan de zee weer teruggevloeid is. En van nou wat is er nou gebeurd en hoe speelt. kunnen de kinderen, kunnen leerlingen dat op internet zien. Oh, hun dat eigen is heel verhaal. erg leuk. Dus het is heel interactief en het verschillende media. Ja. Dat is wel heel eigentijds ook ja. voor de jongeren hè? Ja.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 Apocriefe boeken genoemd, of ook wel de deuterocanonieke boeken. Ja. Moeilijke term. Maar dat zijn uh, boeken die in sommige kerken wel geaccepteerd worden: de orthodoxe, de katholieke, maar ook bij de Anglikanen ook bij de Oud-Katholieke, mm. de Luthersen bijvoorbeeld. Ja. Uh, en als een kerk zegt: Wij willen graag een Bijbeluitgave met die boeken erin, dan kunnen ze dat krijgen. Ja. En als ze zeggen: We willen zonder, dat kan ook. Dat is ja. niet een beslissing die het Bijbelgenootschap neemt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 En uh, nou, daar voelen we ons nog steeds uh, heel erg thuis. Ja, dat is een fijne gemeente. Hè? Ja. En dat ben je al heel lang dus? Ja, sinds wij in. Uh, ik woon nu bijna 25 jaar in Hailem. Mm. En al die tijd zijn we bij deze gemeente betrokken geweest. Mm. Nog steeds. En uh, dat is een kerk met, met Wesley, Methodisten? Ja, het is een, uh, een kerkgemeenschap die internationaal is. Toen ik in Cuba was, uh, ben ik ook naar de kerk van de ja. geweest.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 the night